Blijf luisteren hier op deze zender. Blijf voorbij. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij, en jij, en ik en ik en CRV. Twee uur. Renate Evers met het NOS Journaal.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 President Obama heeft opgeroepen tot een ordelijke machtsoverdracht in Egypte, die nu moet beginnen. Hij hield een korte toespraak na de ontwikkelingen van de afgelopen avond in Egypte. Obama liet in het midden welke rol president Mubarak zou moeten spelen in deze overgang naar een ander regime. Hij riep niet op tot zijn directe aftreden, zoals de demonstranten in Egypte eisen. Obama zei dat hij ervan overtuigd is dat het volk een goede keuze maakt. Hij zei dat geen enkel ander land de nieuwe leider van Egypte kan kiezen. Dat moet het volk doen, zei Obama. Op het Centrale Plein in het centrum van Cairo zijn nog altijd tienduizenden mensen aan het demonstreren. Ze nemen geen genoegen met de aankondiging van Mubarak dat hij in september aftreedt als er verkiezingen worden gehouden.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 Een perfect onderwerp voor een musical natuurlijk. En waar kunnen we nou echt leuke winkelen? De verkiezingsposters in Gelderland zijn een zooitje. En de muziek komt vannacht van Ro Helfheid en Kees Mayfield. Welkom bij Nog Steeds Wakker Nederland. Met Casper Meijer en Erik Nusselder. Het nachtprogramma met nieuwswaarden. Ja, en we beginnen even met de huishoudelijke mededelingen. Als u onze redactie wilt bellen, kan dat op 0800-1121, 0800-1121... Leuker en ook moderner is het om met ons te twitteren. Dat kan met het redactie WNL, of gebruik de hashtag WNL. Maar we beginnen natuurlijk in Egypte. Want uh, ondanks dat het daar nu alweer drie uur s'nachts is, gaan de protesten gewoon door. En wij hebben een live verbinding met Anne de Groot die in Cairo woont en werkt. En vandaag de hele dag bij de demonstraties was. Goeienacht Anne. Goeienacht. Zijn die demonstranten nog steeds niet moe? Uh, nee, dat, uh, die blijven doorgaan. Oké, okay, hoeveel mannen zijn er nog op de been? De uh, laatste nieuws wat ik heb gehoord zijn er tussen de 100 en 200.000 man nog steeds aanwezig op het uh, Tahrirplein. Nou, wat gebeurt er allemaal op dit moment? Uh, het was relatief rustig heel de avond, totdat uh, de toespraken kwamen van uh, Mubarak en daarna van Obama. En ja, toen zijn de mensen toch weer op gaan staan en gaan demonstreren... En rond gaan lopen, omdat ze het uh, ja, niet eens waren met wat Mubarak zei. Hij heeft aangegeven dat hij uh, in september zich niet opnieuw verkiesbaar zal stellen. Uh, dat betekent dus wel dat hij van plan is om de komende maanden nog uh, daar te blijven zitten. Hoe werd daarop gereageerd door de, door de Egyptenaren? Ja, door iedereen. De demonstranten die op het plein staan, die willen eigenlijk gewoon Mubarak meteen weg. Ja. Dat is hun boodschap. Ze willen meteen weg. Dus ze zijn niet tevreden? Nee, absoluut niet. En Obama heeft, gezegd, heeft juist gezegd dat hij zo snel mogelijk een, een vreedzame overgang wil. Was dat dan iets wat ze tevreden kon stemmen? Ja, dat was eigenlijk voor ons ook heel erg verrassend, dat hij dat zei. Ja, dat hij toch een keuze maakte. Ja, hij heeft nu, ja, hij zit nu een beetje... Hij heeft eigenlijk voor het volk gekozen in zijn toespraak. En ja, wij kunnen alleen maar gissen naar wat er tussen Mubarak en Obama is gebeurd. Ja, ja. maar het volk was er wel blij mee met de, met de mededelingen. Ja, dat wel, want ja, zij vinden, ze vinden dat ze in de steek gelaten worden... en dat het Westen Mobara blijft steunen. En daar zijn ze heel erg in teleurgesteld. Ja. Zijn, er, zijn er nog onrust op dit plein op dit moment? Is het daar gevaarlijk? Uh, op het Grieerplein is op dit moment, wat ik heb gezien, is het heel rustig. Er is geen geweld. Nee. Uh, nou kun je al dagen geen geld meer opnemen. Alle Nederlandse vakantiegangers worden teruggevlogen. Negatief reisadvies, et cetera. Wat doe je daar eigenlijk nog? Ja, ik heb mijn leven hier en daarom zit ik hier. Ik oh. heb hier een baan, ik heb een woning. Dus dan ga je ook niet zomaar weg. Nee. Hm. Was, waar werk je dan, dan, voor de, dan voor de, de duidelijkheid? Uh, ik werk in een restaurantketen van de familie Sharif. Uh, en voel jij je nog wel veilig? Van Omar Sharif. Voel jij je nog wel veilig daar? Uh, ja, ik wel. Ik woon in een wijk en we hebben heel hele goede beveiliging. Uh, afgelopen vrijdag waren er heel veel onrusten in de stad. Er waren heel veel plunderaars actief. Mhm. Mm en die hebben huizen en uh, winkels leeggehaald. En eigenlijk meteen zijn alle inwoners van de wijk hier... die zijn wegversperringen gaan opzetten. Die zijn gewapend, met, uh, wat je wapens kan noemen... meestal stokken, ronkbalknuppels. Zij zijn ze op straat gaan staan om de gebouwen te beschermen. Okay. Ja, wij... En die staan er iedere nacht. Ja. Ja, wij hebben ook berichten gehoord uh, over gevechten in Alexandrië. Dat, dat daar gevechten ja. zijn tussen tegenstanders en, en aanhangers van Mubarak. Ja. Is die spanning ja. ook bij jou ja. op de straten te voelen? Uh, ja, uh, gisteravond waren er eigenlijk voor het eerst mensen... Uh, de aanhangers van Mubarak, die waren op straat. Dat is niet eerder gebeurd. Vandaag hebben ze er ook heel de hele dag gestaan. En uh, voor wat ik moet schatten, denk ik, dat er twee, driehonderd ongeveer aanwezig waren. Maar zij staan niet op het plein. Nee, die staan dan dik in de minderheid natuurlijk. Ja, dat, dat, uh -huh. oh, dat winnen ze niet. <laughs> nee, zij, nee, sta zij staan voor ongeveer vijf minuten daar vandaan. Ja. En... Uh... Ja, je zei net al, het volk gaat niet akkoord met uh, de plannen van Mubarak... om gewoon te blijven tot september. Uh, nu moeten we dus zien wie het langste gaat volhouden. Wie denk jij dat er gaat winnen, de gewone uh, de, de Mubarak of de demonstranten? Ja, na nou vandaag is het eigenlijk heel verdeeld. De mensen op het, die op het plein zitten, die zullen niet opgeven... Maar de meeste mensen hier hebben zoiets van ja, we willen gewoon weer. Kunnen, we willen werken, we willen weer geld kunnen opnemen. We willen de, gewoon de straat op. We willen ons dagelijks leven terug. En die hebben zoiets van ja, september is prima. Dat zitten we nog wel uit. Maar de demonstranten die op het plein zitten, die zijn niet van plan gegeven. En jij, ga jij er morgen ook weer tussen staan? Ik ga er morgen heen. Ik ben heel benieuwd wat er morgen gaat gebeuren. Oké, okay. want jij stond vandaag ook weer de hele dag op het plein, hè? Ja, ik ben er overdag ben ik er geweest. Is dat nou. Uh... Ja, wat, wat trekt jou daar naartoe? Ja, de sfeer is eigenlijk, het is heel gezellig. Het is gezellig? Uh, ze hier zijn, ja, sinds vrijdag is hier ook geen geweld meer geweest. Sinds de politie weg is gegaan en is het gekomen. En ja, mensen zijn heel uitgelaten, er is heel veel hoop. Uh, ze zijn ook heel creatief. Uh, iedereen uh, overnacht daar in tenten en er zijn winkeltjes gekomen. En iedereen die kan thee halen overal en, en eten. En okay. hele gezinnen zitten er eigenlijk, oh. en mensen maken muziek en uh, Klinkt best ja. gezellig eigenlijk. Ja, het is best leuk, daarom ga ik er ook al die dagen heen. Het ja, is eigenlijk bijna zonde dat al die toeristen weg moesten dan. Ja, maar ja, ik denk niet dat ze er veel van begrepen hadden. <laughs> nee, maar ja, ik spreek Arabisch, dat dus is allemaal wat makkelijker te ja, volgen ja. en ik kan met de mensen daar spreken, maar ja, voor toeristen is het wat anders. Ja. Nou, wij krijgen hier alleen maar beelden dat het allemaal een boze menigte zijn met, met tanks die daar rondrijden. En, maar ondertussen is het daar gewoon heel gezellig. Ja, natuurlijk nee, zijn er wel vervelende dingen gebeurd. Vooral vorige week met de traangas en toen de politie aan het schieten was. Maar sinds het leger er is, is, is het relatief rustig. Oké, okay. nou dan sluiten we het uh, op, uh, op die noten af. Dankjewel en uh, nou, veel succes of ja, plezier eigenlijk bij dat gezellige demonstreren. Morgen weer. Ik hoop dat het morgen leuk blijft. Oké. Okay. Dankjewel, Ander de dan Groot. Goede ja. vraag gedaan. Dankjewel, Ander de Groot. Vanuit Cairo, dankjewel. Dankjewel. En van de Nederlanders in Egypte gaan we naar Egyptenaren in Nederland. Want ook hier werd gedemonstreerd vandaag, namelijk op de dam in Amsterdam. Ibrahim Farouk woont al jaren in Nederland. Maar zijn vader die werkte in Egypte samen met Mubarak bij de luchtmacht. Goedenacht, meneer Farouk. Goedenacht, Farouk. Laten we even beginnen bij de demonstratie vandaag uh, op de dam. Die was iets uh, minder massaal dan die in Egypte. Hè? <laughs> dat kan je toch niet vergelijken. Er zijn uh, in Amsterdam uh, 5000 Egyptenaren. Maar in Cairo zijn er uh, 22 miljoen. Nou, hoeveel, me hoeveel mensen waren er op de Dam vandaag? Uh, ik denk iets tussen 250 en 300 mensen. En, en hoe zou u de sfeer om omschrijven bij die demonstratie? Het was heel goed. Uh, ja, ik zou het vergelijken met die van uh, Egypte zelf, want dat is. Uh, ongeveer dezelfde leuzen, dezelfde eisen. Uh, je hoort precies hetzelfde, dus er was hm. geen verschil. Dus een serieuze zaak, maar dan onderling wel redelijk gezellig. Ja. ja. Was daar ook de woede to toen Mubarak zijn toespraak had gehouden? Ja, maar toen waren ze weg. Maar ja, het, uh, we, we zaten wel er, ergens anders uh, uh, bij een café, Egyptisch café, en we hebben dat gezien. Nou, maar het was geen woede, maar we zaten wel te lachen, want we hadden dat verwacht. Ja. Wat, wat, wat vond u van zijn toespraak? Sorry? Wat vond u van de toespraak van Mubarak? Uh, ik heb het zelf verwacht. Ik verwachtte dat hij uh, iets zal toegeven, maar niet helemaal. Ja. Want dat is uh, gewoon zijn manier van doen. Hij, uh, hij geeft nooit uh, zo uh, 100% toe. En hij, hij is altijd traag in, de, in zijn beslissingen. Ja. En uw, uw vader heeft met hem samengewerkt hè, bij de luchtmacht. Ja. Wat voor man is dat eigenlijk, die Mubarak? Ja, van wat ik van mijn uh, vader uh, begrepen heeft. Want mijn vader was een uh, militaire openbaar aanklager mm -hmm. van uh, de luchtmacht. En uh, ja, dan krijg je soms uh, officieren die iets uh, verkeerd doen of zoiets. En dan die worden bericht. Uh, en dan heb je uh, een systeem van rechterbank uh, Echte rechtenbanken niet, als hier in, uh, in Nederland. En dan, uh, mijn vader, uh, bijvoorbeeld, was hij in uh, sommige zaken was hij de rechter. Dan neemt hij uh, beslissingen. En dan volgens de militaire wet moeten die beslissingen uh, door uh, het hoofd van de luchtmacht bekrachtigd. Uh, dat betekent dus gewoon uh, ondertekenen. Omdat dit al door de rechter uh, uitgesproken vonnis is. Maar Mubarak deed dat niet. Die, uh, die, die neemt altijd alle dossiers mee naar huis. Mm. En uh, dan moest hij zelf elke woorden weer opnieuw gaan lezen... en kijken of alles goed gedaan is of niet. En uh, soms uh, gaat hij gewoon ondertekenen. En soms zegt hij, nee, ik ben hier niet mee eens. Uh, dat moet opnieuw gedaan worden, bijvoorbeeld. Dus hij, uh, hij trok heel veel macht naar zich toe. Hij hield de touwtjes goed in handen. Ja. Ondanks dat de rechter al een uitspraak had gedaan. En, en dat geeft een, uh, ja, even een, een idee van hoe uh, zijn manier van doen is in zijn manier van denken. Het is niet alleen even snel kijken. Maar uh, uh, sommige zaken die zitten bij hem twee of drie weken dat hij rustig naleest. En dan zegt hij ja of nee. Uh, uh, als je dat voor, voor uh, een, een militaire uh, rechtbank kan doen of militaire zaak kan doen. Akkoord, want uh, die verdachte die zit toch in de gevangenis. Maar in een, als hij een land bestuurt... ...sommige zaken kon hij niet zo lang wachten. Nee. Maar hij is gewoon hetzelfde, Mubarak... Uh, ...zowel in de machten als, uh, als president van het land. En veel dingen die... die, die uh, uh, oh, ...ik bedoel, veel, veel problemen van het land... Dan, ...die worden niet opgelost omdat hij zo lang zit te denken... Uh, ...wordt het zo gedaan of zo gedaan. En dan, uh, voordat hij uh, beslist, dan is het al te laat. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, we willen u danken voor uw reactie. Ja, als we één ding zeker kunnen zeggen, dan is dat in ieder geval in september is Mubarak weg. Nou, uh, ik denk veel eerder. Ja, we, we denken eerder, maar in ieder geval september. Nou, ja, oké. Okay. Uh, officieel ja, maar officieel, ik denk ja. dat het veel eerder gaat gebeuren, want de, de mensen konden dat niet accepteren. Nee, dat hebben we, dat hebben we begrepen inderdaad van de menigte. Uh, dank u wel voor uw reactie, Ibrahim Farouk. Dank u wel. Okay, Goeiedag gedaan, ja. Het is, het is 14 minuten over 2. U luistert naar nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. En na dit serieuze nieuws gaan we naar uh, uh, ons satirische nieuws van onze vrienden van De Speld. Globaal nieuws van De Speld met Diederik Smit. Goedenacht, het is 7 minuten over half 11. Dit is niet live. Welkom bij Globaal Nieuws. Straks dan praten we met Alexander Klupping over onlangs ontdekte risico's met fietsleutels. Maar nu eerst het laatste nieuws over Egypte. Overal ter wereld zijn dictators woedend de straat opgegaan om te protesteren tegen de Egyptische opstand. De dictators willen hiermee laten zien dat president Hosni Mubarak niet alleen staat in zijn strijd tegen ongewapende betogers. Mubarak's levenswerk staat op het spel. Al nou, dus Kim Jong-il, schitterende ster van de Paiktu Berg en dictator van Noord-Korea. Je investeert jaren van je leven in het opzetten van een efficiënte geheime dienst, martelt honderden burgers en verziekt de toch al corrupte economie van je land. En wat krijg je ervoor terug? Boze burgers die je partijbureau in de fik steken en grootschalige optochten gaan organiseren. En dan de KRO komt dit voorjaar met een tiendelige dramaserie over het leven van prinses Amalia. In Amalia, de weg naar de troon, zullen alle episodes uit het leven van Katharina Amalia worden verfilmd.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 Alexander, altijd spannend als je er bent. Welkom. Ja, groot artikel vandaag in De Fiets, vakblad voor fietsers. Die day voor de fietsleutel. Lig uit, wat is er aan de hand? Ja, dit is wel echt gewoon een grote ontwikkeling. Het einde van de fietsleutel is nabij. Nou, wat we nu voor het eerst zien is dat de fietssleutel zoals we die nu kennen, uh, toch wel onder vuur ligt. Ik bedoel, vroeger was het zo, twee jaar geleden... dat je je eigen fietsleutel had en die deed het. Goed, maar... tot zover de geschiedenisles. Nu de risico's, even de scène. Ik heb een fietsleutel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 Het satirische nieuwsoverzicht, het globaal nieuws van onze vrienden van Speld.nl. Het is 19 over 2, het is nog steeds wakker Nederland op Radio 1. En zometeen horen we muziek van Ro Helfheid en Kees Mayfield. Ze zijn hier te gast. Maar we gaan het eerst hebben over heel andere muziek, Kasper. Ja, het was een zondagochtend, 58 jaar geleden. De watersnoodramp verwoestte levens en richtte een hoop schade aan in Nederland. Vandaag waren er verschillende herdenkingen van die ramp. En ook ging vanavond de musical 1953 in première. En zometeen bellen we met de hoofdrolspeler Ben Kramer. Maar eerst een hoofdrolspeler van de echte ramp. Ria Geluk had in 1953 zeker het geluk aan haar kant. Zij overleefde de watersnoodramp op het dak van de boerderij van haar ouders. Goedenacht. Ja, goedenavond. Dat moet een heftige dag voor u zijn? Vandaag is een heftige dag. Dat is het eigenlijk elk jaar. En, en bijna wordt het steeds meer. Heel raar. Met de jaren ja. wordt het heftiger? Ja. Hoe dat Maar zo? dat komt ook omdat de eerste jaren na die ramp... werd er heel weinig aandacht aan gegeven. Bovendien was ik toen jonger. Dus als je wat ouder wordt en er wordt steeds meer nu aandacht aan gegeven... maakt dat toch die dag wat specialer wordt. Hoe, hoe, hoe, oud was u, hoe, hoe oud was u toen de ramp plaatsvond? Ik was 6,5. Kunt u beschrijven wat er die dag gebeurde? Uh, de zaterdagavond uh, was ik gewoon thuis op de boerderij met mijn ouders en mijn zusje. Maar ook met drie buurkinderen, omdat die ouders bij elkaar uh, kaart speelden. Zaterdagavond bleven de kinderen slapen. En in het midden van de nacht zijn wij uh, gewekt door de dokter, de huisdokter, die in de polder rondreed omdat hij... Een bevalling had gehad en mensen op de deur klopten dat de dijk gebroken was en er water de poldering kwam. Dus midden in de nacht zijn wij wakker gemaakt als kinderen, moesten ons aankleden. Er kwamen nog twee mannen mijn vader assisteren om, om te helpen bij het vee. Alles stond natuurlijk in de stallen, dat was in februari, wintertijd. Die konden heel snel niet meer terug naar huis omdat het water heel snel. Hoog kwam. Dus wij waren alles bij elkaar met negen mensen die eigenlijk niet meer weg konden. En ook alleen maar het huis in en naar boven konden. Omdat het water ontzettend snel die polder in kwam. En dat was dus de vroege ochtenduren zeg maar, van 1 februari, zondag 1 februari. Maar u heeft dus de hele tijd op het dak van de boerderij gezeten? Nee, nee, dat was zondagmorgen vroeg. En toen, was het ook niet meteen... toen kwam dat water zo snel dat de mensen niet konden, dat wij dus ook uh, ja, niks meer geen kant op konden, zeg maar. En die hele zondag is dat water steeds hoger geworden. Uiteindelijk is de schuur ingestort. Al het vee is verdronken, de paarden, ook de huisdieren, de hond. Alles is verdronken, maar het huis bleef staan. En in de zondagmiddag... In de zondagmiddag kwam opnieuw die vloed. Er zijn ook nog heel veel mensen op verdronken. En toen gingen wij het dak op. Want mijn vader had wel door dat als je onder het dak bleef zitten... Dan, dan was je altijd verloren als het huis zou instorten. Maar als je op het dak zat, dan had je een kans. Er zijn ook mensen gered. ...die uh, soms op een drijvend dak het gehaald hebben. Nou, gelukkig heeft ons huis het gehouden. Wij zijn uh, ook op het dak kunnen zitten, want wij hadden een dakkapel. Nou, anders kom je soms nog niet zo makkelijk op het dak. Mijn vader had de pannen eraf gegooid, zodat het hout er was. En daar hebben we toen vanaf zondagmiddag, en van de middag... eigenlijk de hele zondagnacht hebben we op het dak gezeten. En die nacht, dat is nu dus 58 jaar geleden? Ja. Um, u bent zojuist naar de première geweest van de musical uh, 1953, ja. uh, die natuurlijk over de watersnoodramp gaat. Hoe, ja. was, hoe was die ervaring? Nou, die was goed, puur om te zeggen goed, omdat die musical goed was. Hm. Ze hebben dat absoluut goed neergezet. Ik ben twee weken geleden naar de try-out geweest en daar ben ik heel blij mee, want toen was ik toch behoorlijk aangeslagen. Maar ze hebben het redelijk levensrecht neergezet. Maar okay. levensrecht wil zeggen dat je, dat je die ramp meemaakt. En dat dat toch emotioneel ja, behoorlijk aankomt. Ja, dus die of, of, musical... Gewoon niet eens omdat ik als klein kind dat meegemaakt heb. Ik ken natuurlijk door die loop der jaren ook alle verhalen. En, en ja, dus de, dan was ik toen. Dus ik heb het nu voor de tweede keer eigenlijk gezien. Maar wel de première. Ze deden het heel goed. Het is, het is een mooi musical. Uh, en ze hebben het verhaal van de ramp... Goed neergezet. Dus ik, ik was onder de indruk, maar in ieder geval. Ik, ik ben er heel, ja, kun je ze zeggen, tevreden over dat, dat dit gezien mag worden. We hebben zometeen de hoofdrolspeler Ben Kramer aan de lijn. Ja. Zou, zou u nog iets tegen hem willen zeggen? Ik kan zeggen natuurlijk dat ik de musical uh, heel goed ervaren heb. Dat ik vond dat de hele crew het heel goed gedaan heeft. Uh, en dat hij, want dat heb ik net ook in de toespraak van de producent gehoord... dat hij uh, duidelijk als een van de eerste benaderd is om 1953 te gaan doen. En dat hij daar heel positief over was. En wat dat betreft, zeg ik, absoluut Ben. Je hebt gelijk gehad om dit te gaan doen. Ja, Oké. Okay. Nou, dat is een mooie boodschap voor, uh, voor uh, Ben Kramer. We gaan het zeker overbrengen. Oké. Okay. En we willen u bedanken voor uw, uh, voor uw heftige verhaal. Ria Geluk. Okay. Dank u wel. Ja. Dankjewel. Okay. En we gaan gelijk over naar de hoofdrolspeler van de musical 1953, Ben Kramer. Goedenacht. Goedenacht. Uh, Ria Geluk, die we net spraken, is erg tevreden uh. over u. Nou, die, dat kunt u in de zak steken. Dat is leuk om te horen s'nachts, uh, diep in de nacht. <laughs> hoe ging de première vanavond? <tus> nou, er was een enorme um, spanningsveld in de cast. En um, toen we de proloog deden, toen voelden we dat het goed zat... Um, dat is een gevoel, dat kan je niet meer schrijven. Maar toen moesten we het natuurlijk nog de hele show brengen. Maar uh, we zaten op een hele goede energie. Zaten en hoe reageerde het publiek op de, op de musical? Heel positief. Echt heel positief. Denk, denk erom, we zitten in Zeeland. Hè. We zitten dus echt in het hol van de leeuw. Mensen die, uh, oudere mensen, zo rond de 4, 5, 6, 67, die het allemaal hebben meegemaakt. En ouder natuurlijk. Uh, dus, dus ja, hoe komt dat binnen? Ja. En wat we nu hebben kunnen checken, is dat het heel goed binnenkwam. Het is, het is ook heel waardig verteld. Het is, het is geen musical met, met het, ik weet niet wat voor gekke dingen erin. Het is gewoon heel waardig verteld. En er zitten zelfs heel veel lachen in. En, maar uit, uiteraard, uiteraard ook, zeker na de pauze, veel verdriet. Maar dat mag op zo'n avond. En het is toch een stukje Nederlandse geschiedenis wat je aan het vertellen bent. Dus wat dat betreft, denk ik, dat we in de opzet, opzet geslaagd zijn. Geeft het ook extra druk om dat verhaal te vertellen voor een zaal met mensen die dat echt hebben meegemaakt? Ja, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Ik wist dat er in, in Zeeland een vooroordeel was over het woord musical. Toen heb ik ook, ik, ik heb namelijk elke week, elke maandag in de PZC, dat is een hele belangrijke grote krant hier in Zeeland, zo telegraatelijk het zo zeggen, heb ik een, een, een column. En uh, toen heb ik ook in de laatste column van afgelopen maandag van gisteren gezegd, als dit verhaal uh, uh, tot stand was gekomen in 1955 of 1956, dan had het uh, geen musical geheten, maar, uh, maar muziekdrama. En ik denk dat het eigenlijk beter op zijn plaats zou zijn. Omdat het woord musical is natuurlijk heel uh, commercieel geworden sinds de jaren negentig. En daar weten we natuurlijk allemaal van, dat er, van alles wordt tegenwoordig een musical gemaakt. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de zever dus op een gegeven moment zeggen, moet het nou zo nodig om daar een musical van te maken. Vindt u dat dit verhaal zich leent voor een musical, dus ja, voor zeker. zangpartijen? Zeer, zeer zeker, echt waar. Het is, het is wonderschone muziek, echt waar. En het leent zich er uitstekend voor. Uh, ja, het, ik bedoel, ik, ik kan natuurlijk wel heel veel superatieve de, de, de eten in gooien. Maar je moet, je moet het eigenlijk zelf zien. En dan, dan pas ben je er van overtuigd. En vandaar dat ook de spanning zo groot was vanavond onder de cast... omdat we voor het eerst in Zeeland speelden. En hoe zijn dan de reacties? En ik denk dat we morgenavond eigenlijk pas... De ...echte reacties krijgen, omdat er dan alleen maar zeeuwen in de zaal zitten, als je begrijpt wat ik bedoel. Want vanavond waren er veel genodigden uit het westen en zo. Dus uh, ik denk dat we morgenavond een nog duidelijker beeld zullen krijgen. Uh, tot slot, het, het is een musical. Ik durf het bijna niet te vragen, ja. maar ik doe het stiekem toch. Zou u een klein stukje voor ons willen zingen? <hums> klein stukje? Uh, oh, dan moet ik even... Uh... En we denken hoor, ik zing op een gegeven moment... ik ben de dijkgraaf, ik speel dus de rol van de dijkgraaf... en ik ga naar de zee kijken... omdat de eerste dijk is doorgebroken... Wil ik, ga, wil ik zien hoe ernstig het is. En dan sta ik op de dijk... en ik zie uiteindelijk, aan het eind van het lied... zie ik de tweede gat in de dijk slaan. En dat noem ik geen vriend of vijand. Het gaat over de zee en het begint van... Zo de de bedijken, fluister dat ze van je houdt... maar als mijn handen naar het water reiken. Strinkt de stroom en bijt het zout, ze lijkt ze lief onschuldig, barend in het diepe blauw. Maar wat houdt zij geduldig, verborgen in haar kille grauw? En zo gaat er niet door. En dan krijg je, uh, het is prachtig prachtige klimax zitten in dat nummer. Fantastisch. Het is niet alleen omdat ik in deze show sta, <laughs> maar ik men het, het, het grond van mijn hart dat het een hele mooie nieuwe Nederlandse productie is. Nou. De echte Ben Kramer op uw Radio Live, Radio 1. U hoort het hier. Dank u wel. <laughs> Ben Kramer, die dus uh, vanaf nu te zien is in de musical 1953. Dankjewel voor uw tijd. Graag gedaan, dank je En een fijne avond nog daar. Dank je wel, dag. Straks gaan we het met voetbalgoeroe Henk Spaan hebben... over al het transfergeweld in de voetballerij. Maar eerst, het is immers al half drie. Ja, het is tijd om maar eens te kijken of er nog nieuws gebeurt als in de wereld. Het nieuwsminuutje. En daarvoor is hij aangeschoven. Jo van Egmond, Jo. Ja, goedemorgen. De politie heeft een 38-jarige man aangehouden... die betrokken zou zijn geweest bij ja, wel een heel bijzonder ongeluk. Dat gebeurde zaterdagavond in Noordwijk. De auto van de verdachte reed om half elf in de avond een woning bidden. En hierbij kwam de 78-jarige bewoner van het huis om het leven. En zijn vrouw raakte ernstig gewond. En de bestuurder van de auto nam na het ongeluk de benen. Maar die is nu dus opgepakt. En er is weer een uh, update binnengekomen over uh, de actrice Zaza Kabor. De actrice werd gisteren in het ziekenhuis opgenomen en nu is bekend geworden uh, dat ze meerdere infecties heeft. Waaronder één uh, aan haar geamputeerde been. Haar been is twee weken geleden ongeveer geamputeerd. En ook heeft ze een infectie in haar longen. Dus dat haar toestand is nog wel, uh, wel, wel niet best. Nee, nee. nee. nee De arts had wel gezegd dat ze niet meer het ziekenhuis uitkomt. Toch? Nee, waarschijnlijk niet. En uh, ja, Zoals het er nu ook uitziet en wat er nu over bekend wordt, uh, ziet het er steeds minder goed uit. Dus uh, dat houden we in, uh, in de gaten. En tot zover. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel Jo. En volgend uur beden we weer voor een update van het laatste nieuws. Maar wij gaan uh, lekker uh, naar muziek luisteren. Ja, zoals elke week hebben wij weer gasten in de studio weten te krijgen. En uh, onze gast van vanavond is muzikant, songwriter, producer, geluidsman. En hij maakte zich met zijn Amsterdam Songwriters Guild. hard voor de belangen van de Amsterdamse singer-songwriters. Bij ons te gast is Ro Halfhide. Goedenacht. Hey, ja, goeienacht. Hallo. He. We zijn en, er. En uh, meegenomen ook Kees Mayfield. Goedenacht. Ook welkom. Oh, Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Een fijne, fijne, fijne zwoede stem zo in de nacht. Ja, uh, uh, gaat vanzelf. zo. <laughs> Dat beloof wat. We ja, moeten dus ook concurreren moet met, met al die, uh... die 0900 meisjes. Oh, dus, uh, precies. Precies. Ja. precies. Mm -hmm. en wij kijken in ons programma altijd uh, terug op de dag. Wat hebben jullie uh, vandaag gedaan, Ro? Wat heb ik vandaag gedaan? Uh, ik heb de open mic sessie gehost... Uh, dus die is elke dinsdag in uh, het CC-muziekcafé in Amsterdam. En uh, het was weer heel gezellig. Wacht maar... even, ik ga nu heel snel de open mic sessie. Uh, yeah. Ja, van de Amsterdam Songwriters Guild, elke dinsdag hebben wij een, uh, een sessie waarbij uh, gewoon als je eigen liedjes hebt, kun je die komen spelen. En, uh, dus zoals jullie nog dacht. liedjes hebben, jongens. Ja, uh, ja, nou, dit ik, is, ik zie jullie ook. Kijk, ja. dit is het moment. Ja, je kunt gewoon komen. Na, na de uitzending ja. kom ik even bij jullie ja. langs. En dan, uh, ja. Wij moeten wat wat werk op dinsdag, hè, dus daar gaat onze zangcarrière. Ja. Uh, maar je noemde net de, uh, de Amsterdam Songwriters Guild. Ja. Uh, wat houdt dat in? Is een, uh, ja, dat is gewoon een groepje van uh, gelijkgestemde zielen eigenlijk... die uh, liedjes schrijven. En, uh, en uh, graag samenkomen met elkaar... En uh, iedereen is welkom hoor, dus uh, het is een open groep. Oké. Okay. Ja. En uh, wel, ja, wat, voor, wat voor muziek gaan jullie voor ons spelen? Ja, is het een beetje singer-songwriter, heb ik dat goed uh, Ja, verspreken? ik ga een beetje gitaar spelen. Kees gaat een beetje shaken op het appeltje. Beetje en dan, dansen. Dat is zo'n ja. shakertje, ja. is dat hè? Beetje, een, beetje dansen. Voor de ritme. Ja. een beetje dansen. Beetje een beetje het muurbloempje uithangen. Nou, dat is ja. leuk. Dan kunnen mensen ook even de webcam aanzetten, want ah, ja. uh, volgens mij is die actief. Nou, ik zie de techniek ineens heel angstig kijken. Dus misschien ja. moeten we er even op wachten. Ah, ja. Maar ik zou zeggen: uh, neem jullie plaats in uh, bij, de, bij de microfoon. En pak de gitaar ook uh, ter handen. En een uh, shake-appeltje. En een shake-appeltje. Shake nou? Of een appeltje nou, Een appeltje of in ja. ieder geval voor het, uh, ja, het extra stukje percussie naar de mensen toe. <laughs> ja, we gaan het allemaal <laughs> meemaken. Uh, dus uh, nou, we gaan lekker luisteren. Uh, live muziek hier. Op Radio 1 bij Nog Steeds Wakker Nederland. Ro Halfheid. Uh, featuring, mag ik dan zeggen. Kees Mayfield. Zeker. En uh, nou, de koptelefoon gaat op. Dus, uh, hoe, ik denk... heet het, hoe heet het nummer dat jullie gaan doen? Het nummer heet With My Cousin Sally in Amsterdam. En ik, uh, ik speel het voor Elphine Halfhide, Die zit te luisteren in Arnhem. Elphine, deze is voor jou. <laughs> en ook voor alle andere out. luisteraars. Natuurlijk. Yes. <laughs> mag even... Solo. Doing the rounds with my cousin Sally Walking up and down every alley She came up for a few hours to watch the town We hang over the red light district Like some vultures on unusual business I thought Sally in a few months This won't be around Time's moving on Time is moving on And much too soon She will be gone I took a boat trip Through the canals, every place in English made it sound like well. We had been feated in a long-forgotten war. Yeah. The brewers and the lords and the emperors. Don't forget the seven bridges of the regulars. Oh, I told Sally about Brooklyn, why it's not so far. Time's moving on, time is moving on, and much too soon, she will be gone, I looked at Sally's you must have missed the traffic sign To the R.L.T. Sally and Vincent, Elphine and me. There you go. Walking out the sea dive to look for a place to eat. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> the burnt chickens in the windows tell We must be passing through the gates of hell Or we must be in China Cause I can't read the name on the street Time's moving on Time is moving on. moving on And much too soon She will be gone Time's moving on Time's moving on And much too soon She will be gone When your heart is sad when your heart is sad, and your eyes are blue And your eyes are blue Don't even wonder why you think of time when I met you Oh when I met you When your heart is sad, when your heart is sad, and, sad and your eyes are times will tell on you, oh, they'll tell on you, mm -hmm. when, your sad, when your heart is sad, then you're right. Half height en Kees Mayfield hier samen. Volgens mij was het A Trip With Cousin Sally in Amsterdam. Klopt dat? Sorry. A, a Trip With uh, Cousin uh, Sally. Ja. Oh yeah. uh, uh, yeah. uh, uh, with My Cousin with Sally. Dat yeah. was ik gevreden. Dankjewel. Zometeen nog drie live nummers van uh, Half height en uh, met Kees Mayfield hier in de studio. Ja, dus uh, blijf zeker luisteren. En natuurlijk ook het shake-eitje. Het uh, nou, Misschien uh, wil je die wel ergens kopen... Nou, dan wil je ook wel weten waar je dan uh, lekker kan shoppen als je toch bezig bent. Uh, ja, waar is nou een, een leuke winkelstraat, vraag je dan af. Is dat in Amsterdam? Is dat in Haarlem, Kasper? Amsterdam? Haarlem? Uh, nee, het is Leeuwarden. Oh. Dat is uh, de beste plek om te shoppen en wel in de kleine Kerkstraat. Die winkelstraat won vandaag de NL Streets Award 2010. Het was een spannende strijd en initiatiefneemster Eva Ruiter... kan ons daar nog veel meer over vertellen. Goedenacht, Eva. Goedenacht, hallo. Ja, uh, Leeuwarden heeft dus gewonnen. Waarom? Ja, Leeuwarden heeft gewonnen. Nou, het is een uh, hele mooie straat met een enorme diversiteit aan uh, bijzondere zelfstandige ondernemers. Dus uh, het is niet de, een, de bekende eenheidsworst die je in veel straten tegenkomt. En uh, ook nog een keertje heel veel ja, winkeliers die met veel plezier in een winkel staan en de gastvrijheid uh, je ontvangen. Ja, maar het is wel gek. Want als ik denk aan een lekker dagje winkelen, dan denk ik niet, ik ga naar, naar Leeuwarden toe. Nee, het is niet echt voor de hand liggend, zou je denken. Maar het is een verrassing uh, om de straat uh, te bezoeken. En uh, natuurlijk zijn er ook andere mooie straten in Nederland. In de top 5 werd er flink gestreden. Dus na nou, de kleine, kleine Kerkstraat was aan het strijden met de uh, Haarlemstraat Haarlemdijk in Amsterdam. Mm -hmm. Dat zijn natuurlijk twee werelden van verschil. Maar uh, ik denk dat uh, dit jaar absoluut terecht uh, de Kleine Kerkstraat heeft gewonnen. En wat wint die straat nu? De straat wint heel veel aandacht en dat is natuurlijk voor die kleine zelfstandige ondernemers heel erg belangrijk. En uh, de straat gaat gehuldigd worden als het goed is door de burgemeester en een uh, heel groot straatfeest. Wie heeft er nou bepaald dat die straat heeft gewonnen? Is daar gestemd? Ja, er is gestemd. Eigenlijk, wij hebben een selectie gemaakt uit uh, de 70 leukste winkelstraten in uh, Nederland, verspreid over, eigenlijk, ja, door heel Nederland heen. En dat zijn straten waar allemaal kleine zelfstandige ondernemers zitten, dus weinig grote ketens. En uh, vervolgens heeft het uh, winkelend publiek eigenlijk uh, bepaald wie van de 70 dan de vijf leukste uh, waren. En die vijf le leukste winkelstraten hebben we de laatste maand ja, vooral via Twitter en uh, heel erg uh, mensen opgeroepen om ook uh, te stemmen. En natuurlijk in de straten zelf ook het winkelend publiek uh, aangemoedigd om ook te stemmen op hun uh, winkelstraat. Dus die hebben fanatiek actie gevoerd? Ja, zeker. Ja. Nou. Oké, okay, nou een van de meest fanatieke actievoerders in de Kleine Kerkstraat van Leeuwarden was uh, Monique van der Meulen. Zij heeft een modezaak in de winkelstaat en uh, zij wilde ook nog wel even wakker blijven voor de radio. Uh, goedenacht Monique. Ja, goedenacht. Nou, als eerste natuurlijk gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wat uh, ging er bij u door u heen toen u het hoorde? Ja, we gingen er omheen. Nou, laten we iets vooraf zeggen dat we ontzettend uh, gestreden hebben om deze plaats te krijgen. Het is niet zomaar gegaan. En uh, ja, toen het uh, zeg maar het verlossende moment uh, om twaalf uur uh, kwam, waren we ontzettend blij. Er viel ontzettend veel van ons af. Je mag weten dat er twee vuurpijlen in de lucht in zijn gegaan van blijdschap. Mag dat wel? vuurpijlen deze tijd van het niet, jaar. Nee. Oh jee, pas op hoor, politie <laughs> luistert ook mee. En, maar u, u, u was dus de meest fanatieke uh, ondernemer in de straat. Wat heeft u allemaal gedaan om uh, de meeste stemmen te krijgen voor uw kleine kerkstraat? Uh, nou ja, we zijn in, uh, in november zijn we begonnen en eigenlijk uh, nog eerst niet zo heel erg fanatiek en we begonnen een beetje te merken van goh ja als we toch wat, wat meer actie gaan voeren krijgen we toch best wel heel veel stemmen. Ja, en het wordt steeds fanatieker uh, om steeds meer stemmen binnen te krijgen. Dan is weer bij onze eigen klanten begonnen. En ja, je merkt dat die het erg leuk vinden om daar aan mee te doen. Ja, en dan gaat het steeds verder. Het is eigenlijk als een olieflek uh, is het verder gegaan uh, van kwaad tot erger. Nou, erger. Kwaad tot erger, u brengt het wel heel... Uh... Va van goed naar beter. Nee. Het werd steeds fanatieker, laat ik het zo ah, zeggen. Okay. Maar heeft... Maar ja, wij kregen een e-mail binnen van een 80-jarige vrouw die heel erg blij was dat haar winkelstraat oh. eindelijk in de spotlight was gekomen. Nou, dat is leuk. <laughs> heel erg mooi. Heeft uw straat dan gewonnen omdat u zo goed actie heeft gevoerd? Of omdat het een hele leuke winkelstraat is? Nee, omdat het een hele leuke winkelstraat ah, is. Dat antwoord Kijk, verwacht hem, ik nou. We hebben het natuurlijk al vaker geprobeerd en het is steeds niet gelukt. Niet. ja, als we tegen een, een, een stad als Amsterdam moeten gaan strijden, dat gaat natuurlijk nooit lukken niet. En we hebben het gewoon nu gewoon heel goed opgepakt. En uh, ja, we begonnen het gewoon ook leuk te vinden. Dus uh, ja, dan ga je door. Ja. <laughs> en verwacht u nu dat heel Nederland uitkomt om te gaan shoppen in Leeuwarden? Nou, daar gaan we wel vanuit, ja. Nou Erik, ja. Uh, wanneer ga je? Misschien is het anders. <laughs> Pak meteen de trein. <laughs> Gaat u nog iets doen met die titel? Ja, we zijn natuurlijk uh, we zijn al een tijdje bezig met, met de gemeente Leeuwarden. En, uh, de gemeente Leeuwarden heeft optie om uh, in 2015 de winkelstad van uh, Nederland te worden. Kijk, en dat is voor ons deze opsteken is daar natuurlijk een heel mooi begin mee om daar verder, uh, verder mee aan de slag te gaan. Ja. Dus dat dat komt ons wel van pas, ja. Ja, nou dat kan ik me goed voorstellen. Hoe meer reclame, hoe beter natuurlijk. Absoluut, ja. ja. Nou, dan heeft u bij deze uw reclameblok <laughs> ja. gehad. Dank u wel, <laughs> Monique van der Meulen. En ook bedankt Eva Ruiter okay. voor de winkelprijs, de NL Street Awards 2010. Ja, straks, ja. straks uh, duiken we nog de miljoenen transfers in van het voetballerij... met uh, onze grote voetbalheld Henk Spaan. Maar we gaan eerst naar uh, de leukste rubriek in de nacht. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. We hebben namelijk vandaag een hele speciale editie van het nieuws dat niet in het nieuws was. Namelijk de Provinciale Staten Gelderland verkiezingsposter special. Ja, dat klopt Casper, dat is echt een heel item. Speciaal over de verkiezingsposters in de gemeente Gelderland. Want potverdomme, wat maken ze daar een zooitje van. In Aalte, daar wordt dit jaar voor het eerst geprobeerd... om iets aan die eeuwige ruzies tijdens de verkiezingscampagnes te doen. De partijen plakken vaak heel kinderachtig hun posters over elkaar heen. En daarom mogen de borden vandaag alleen onder toezicht beplakt worden. Om iedereen een plekje te geven... mogen de posters ook niet groter zijn dan 60 bij 60 centimeter... Duidelijk, de posters mogen niet te groot... en er staat een ambtenaar van de gemeente om toezicht te houden. De PvdA doet leuk mee. Ja, we hebben de schaar bij ons, dus we kunnen alle kanten op. <laughs> dan gaat die Cohen dan onthouden. We hebben nog een aantal formaat bij ons. Alles uh, uh, En ook de VVD, die is uh, sportief. In de instantie was te groot en uh, we hebben dus een stukje weer afgeknipt. En uh, de posters eigenlijk voor na de verkiezingen zijn ook al gereed. Met een beetje klip, plik en, uh, plak en knipwerk moet dat eigenlijk lukken. Ja, alles lijkt goed te gaan totdat het CDA begint te zoemelen. Oeh, je hebt die SP-poster kapot gemaakt, hè? Ja, nou het is alweer bijna heel. Dus, uh... maar het is allemaal glad en glibberig natuurlijk, hè? Maar als ik zo kijk, die CDA-poster is toch veel te groot. Ze mogen maar 60 bij 60 zijn. Ah, ja, die is niet te groot. Ja, dus wordt de meetlat erbij gepakt. 85 centimeter. Dat is toch echt 25 centimeter te veel? En dus wordt wel degelijk gefraudeerd door het CDA en daar is de ChristenUnie niet blij mee. Ik vind het jammer dat een CDA, juist een CDA, zich daar niet aan houdt. En ook GroenLinks is ontstemd. Nou, de VVD heeft volgens ons bijgeknipt met de schaar, denk ik. Van, nou, dat kan ik waarderen. Maar dat had CDA dat ook gedaan had en uh, dan was dat goed geweest. Maar dit, ja, ja, dat moeten we zeggen, hè? Ja, ondertussen is het CDA zich van geen kwaad bewust. We hebben het altijd zo geplakt en dat, uh, dat kan denk ik wel uh, gewoon zo doorgaan volgens mij. Maar ah, dat wordt nu anders geplakt, omdat het een zootje was hier. Nee, nee, dit nee, was helemaal geen zootje. Jawel, het was een zootje. Nee, nee, nee, dat, wordt, dat maken jullie ervan. Daarna is het hek van de dam en begint ook de Partij voor de Dieren te grote posters op te hangen. het CDA al een groot erop geplakt. Waarom moeten wij naar vijnen? Deze is ook veel te groot, toch? Of niet? Uh... Ja, het mag omdat het naast, uh, omdat het naast een uh, grote van de CDA is en ook als uh, tegenwicht tegen de megastallen. Maar dat mag niet, hoor. Nee, het mag niet. Gelukkig is er nog een ambtenaar die controleert of iedereen zich aan de regels houdt. Je moet ingrijpen, hoor, want... Uh... mag uh, het hoofdburger doen. Ja, we worden doorverwezen naar het hoofdburgerzaken. En die komt met het verlossende antwoord. Wat zijn de consequenties voor het CDA? Dat moeten we vooral zelf maar eventjes uitvechten. Ja. 60 bij 60 mogen ze zijn. Ja, dat klopt. Regels dat klopt. zijn regels. Ja, nou goed. Daar hebben we ook allemaal commentaar op. Dus uh, laten we mooi even lopen zo. Uh. Er gebeurt dus helemaal niets en dus is de gemeente Aalst weer helemaal terug bij af. Als het met de posters al misgaat, dan zijn wij benieuwd hoe het gaat als er echt grote problemen zijn. Dit stukje onderzoeksjournalistiek werd natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Omroep Gelderland. En tot zover... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Vanuit de Comedy Central Studios in Amsterdam is dit de Daily Show.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 Ja, dat was schuddebuiken natuurlijk. Maandagavond begon op Comedy Central de Nederlandse versie van The Daily Show... met komiek Jan-Jaap van der Wal. Een origineel Amerikaans concept met John Stewart achter de presentatietafel. En daar is het satirisch nieuwsjournaal een grote hit. En het eh, moet nog blijken of dat ook in Nederland zal gaan gebeuren. Aan wie kunnen we dat beter vragen? Dan aan Bert van der Veer, bekend Nederlands programmamaker en televisiecriticus. Goedenacht. Goedenacht, hallo. Ja, zegt u het maar, Goedgekeurd of afgekeurd? Ah, prematuur. Laten we het zo zeggen. Ik bedoel, er zijn, er zijn twee afleveringen van het programma geweest. Het, mm -hmm. het, het valt enorm te prijzen in uh, Comedy Central dat ze zo'n initiatief uh, aanduren, aandurven. Dat kost toch ook echt best een paar centen. Het valt te waarderen in Jan-Jaap van der Wal dat hij het aandurft. En dat gezegd hebben, mag je je vraag nog een keer stellen. <laughs> vond ik het wat? <laughs> ja, ja. dat vond u het <laughs> Heeft u gelachen? Uh, ja, nou ja, uh, hardop lachen, dat is er bij mij niet zo vreselijk veel meer bij, maar ik heb wel een paar keer geglimlacht. maar. Uh ja, kijk, het, het, was, het was gisteravond uh, bij de eerste aflevering uh, hoofdzakelijk uh, leuk... omdat uh, John Stewart erg leuk was. Jan-Jaap van der Wal had hem opgezocht in New York... en een interview met die man gedaan. En die is niet alleen leuk als hij leuke teksten van de autocue kan lezen... maar die is ook gewoon leuk in een interview. Dus dat, dat maakte het al heel erg aardig. Vanavond, moet ik je eerlijk zeggen... Uh, nou ja, was ik wel enigszins verontwaardigd. Oeh, dat zo? Nou ja, kijk, uh, eventjes voor, uh, voor tien uur uh, uh, sprak uh, Mubarak in, uh, in Egypte. En de uh, Daily Show uh, opende met uh, de benoeming van Jan-Peter Balkenende. En had daarna een nummer van ongeveer twaalf minuten over Brandon. Wat volgens mij toch echt op 18 januari al in uitgesproken EO was begonnen. En uh, ja, dat ging ook maar door. En, en ja, dan, dan, dan vind ik dan... Dan heb je toch een beetje gefaald als je, als je niet in staat bent om een paar goede grappen over Egypte te maken. Ja, of tenzij het programma's middels al wordt opgenomen. Ja. Nee, nou ja, dat moeten ze dan eigenlijk niet doen. En wat vindt u van uh, hoe Jan-Jaap van der Wal het doet? Nou ja, ik, ik vind Jan-Jaap presenteert het met, met uh, onwaarschijnlijk enthousiasme. Het is een, een man die, die er goed zin in heeft. Dat doet hij heel erg goed. Uh, en uh, ja, hij moet ook nog een beetje wennen aan de lachband. Want ja, er wordt... Uh, er wordt niet echt gelachen, geloof ik, in uh, de Daily Show. Ik heb het gevoel dat daar uh, iemand op een soort van uh, toetsenbord... Uh, de diverse harde lach, zachte lach, voorzichtige lach, schaterende lach... Dat klonk heel leuk. Een rol, leuke, leuke job ook. lijkt me dat. Ja. Nou, u noemde uh, dat interview met uh, Jon Stewart, die hij gisteren uitzond. Ja. Ik had op dat moment zoiets van... Uh, er is nogal een groot kwaliteitsverschil tussen die twee. Ja, kijk, het is natuurlijk zo. Laten we het niet uh, ontkennen. De, de daily show uh, is bestaat al een tijdje, is is ingespeeld op elkaar. Uh, Jon Stewart is een is een grootheid, uh, is. Uh ...is, ja, is bijzonderder, dus, denk ik, dan, dan Jan-Jaap van der Wal is bovendien gewend aan die plek. En ja, wat, wat, het, is een, het is een dooddoener, maar je moet het toch blijven zeggen... ...in Amerika beschikken ze over zoveel tekstschrijvers... ...en die zijn zo ervaren en die doen niks anders. En dit is natuurlijk toch een beetje de weg zoeken, ja. De Daily Show krijgt van Comedy Central 12 afleveringen om de boel ja. op poten te zetten. Wat vindt u van het aantal? Is dat genoeg om een programma draaiende te krijgen? Mmm. Het is in ieder geval genoeg om te zien of het, of het potentie heeft, laat ik het zo zeggen. Het is waarschijnlijk niet lang genoeg om, om de tent helemaal echt perfect te krijgen. Maar in ieder geval kun je dan een beetje beoordelen van, is het wat? Uh, en het is, ja goed, ik heb het ook gezegd, ik vind het wel lastig voor Central, dat, dat ze dit aan het proberen zijn. Dat vind ik echt wel mooi van ze. Wat denkt u een stijgende lijn naar de komende tijd? Je mag het aannemen, maar wat ik vooral hoop is dat ze, dat ze ophouden met het tieren op de dingen die bij de proefafleveringen bedacht zijn. Gisteren was het voornamelijk Jolanda Sap, vandaag was het hoofdzakelijk Brandon. Ja, ik hoop niet dat, dat, we, ja, dat, dat we binnenkort een nummer van twaalf minuten over Wikileaks gaan krijgen, ja. want dan lopen ze wel erg achter de feiten aan. Ja. Uh, uh, ja. Dank u wel, Bert van der Veer, uh, voor uw uh, heldere conclusies over de Daily Show, Nederlandse ja, editie. Graag gedaan. Heb jij het gezien uh, gisteren, Erik? Ik heb gisteren gekeken, ja. ja. Vond ik en ik vond, het, uh, nou, ik vond het wel onderhoudend, maar ik lag niet onder de tafel van het lachen, weet je wel. Het was, uh, was leuk, maar ik dus het ergste vond, was dat het moment dat hij Jon Stewart ging interviewen. Ja. dacht ik, ja, vergelijking een... is niks. Hebben jullie de Daily Show gezien? Nee. Oh. Ik heb geen TV. Oh. Nee. Helemaal niet. <lacht> nou, dan gaan we snel, gaan we daar verder niet over hebben. Wel <lacht> een radio? Ook geen radio. Oh, oh, nee. oh, oh, oh. oh. Studio, studio uit. Weg. Ja, <lacht> ja, <dat gaat lacht> helemaal. Uh. Doei. Uh, dames en heren, als u net heeft ingeschakeld... u hoort hier de stemmen van Ro Height en Kees Mayfield... die zijn uh, de muzikale gasten van vanavond. That's right. Uh, Ro, jij... Uh, of moet ik op zo'n Hollands? Ro of Ro? Maakt er niet uit. Mag allebei. Als je, je Rose zegt, dan is het alsof je uit Leiden komt, hè? Ro, okay, een Ro. Voor me. Bro, Maar goed, jij uh, werkt veel samen met uh, andere artiesten, maar je bent nu ook bezig aan je eigen debuutalbum. Klopt. Is dat ja. spannend? Heel spannend, want uh, ik heb er uh, erg lang mee gewacht. Dus mensen zitten echt gewoon uh, op hun knieën. Gewoon uh, me aan te staren. Gewoon apathisch. Gewoon van wanneer komt het nou eens een keer, man? Ik vroeg me af wie die, wie die mensen waren die hier voor de deur zaten toen ik ja, aan het einde kwam. Ja, echt waar. En wanneer komt die nou, man? Ja, in maart komt die uit, man. Ja, Oké. Okay. <laughs> uh, vertel eens wat over je album. Hoe gaat het klinken? Um, uh, hij gaat heel breed worden. Het is gewoon uh, eigenlijk wat ik de afgelopen paar jaar heb gemaakt. Ik heb hem geproduceerd uh, voor een groot deel met MJO. Dat is de andere uh, felle kleur die bij Lucky Fonse meespeelt. Um, het, is, het, het, het loopt van uh, folk tot aan uh, synthesizer uh, rock. Nou, dat is nogal ja. uiteenlopend. Ja. Dus daarom ja. ben ik er ook een beetje bang voor. Want ik denk van, ja, dan gaan de mensen gewoon echt niet trekken gewoon. Ja, dat hoor je wel vaker. Dat artiesten het moeilijk vinden om iets echt uit te brengen. Want ja. dan is het ook uit hun handen en dan, dan ja. mag iedereen er wat van vinden. Ja. Kijk je er echt tegenop? Nu niet meer. Ik heb inmiddels zoveel kritiek over me heen gehad met andere projecten en dingen. Dat ik denk van, uh, ik heb gewoon Teflon skin gekregen. Ik denk gewoon van, ach... Kom maar op, weet je wel. Nou, we zijn benieuwd of je ook de luisteraars van Radio 1 aan kan. Dan. Welke nummer ja, ga je voor ons spelen? Uh, ik ga spelen Spread the, love. Okay. Spread the Love. Nou, dat lijkt me een ja. goed idee. Ik ga vooral uh, naar je gitaar toe. Uh, mocht u er nou wat van vinden, uh, ondertussen kunt u dat via Twitter kwijt. Ja. Bijvoorbeeld op WNL of uh, doe een hashtag WNL. En uh, nou, dat vinden we wel leuk om uh, uw meningen te horen. Zo hoorden we al van een Eline K. Uh, die twitterde over uh, Ben Kramer, die wij eerder in de, in de uitzending hadden. Dat uh, meneer Kramer klinkt alsof hij te veel rookt... of in een rokerig zaaltje heeft opgetreden. Ja, dat kan ook. Een rokerig zaaltje is het hier in ieder geval niet. Want deze studio is gewoon uh, brandschoon met goede vijf. luchtkwaliteit. Zijn jullie er klaar voor? Ja hoor. Dan is hier Spread the Love live op Radio 1. Spread the Love. Deze is voor Henk. Henk, als je luistert jongen, deze is voor jou. no booby trap uh, Ain't got no booby trap uh, Ain't got no guns uh, Ain't got no guns Fuff, I'm gonna blow your house down Fuff, I'm gonna blow your house down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 De muzikanten meekijken op het draaiboek, uh, dankjewel. <laughs> Ro half-height, spread, spread the love, samen met Kees Mayfield hier live bij nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. En ondertussen uh, hebben we nog een, een fijn En Kunnen wij vertellen wat we u volgend uur allemaal gaan voorschotelen? Ja, Casper, uh, ben jij zo iemand, zo'n uh, hippe man, die badzout gebruikt? Dat heb ik nog nooit gedaan, maar nee? misschien is dat, uh, wordt het een keer tijd. Nou, Je kan het ook niet alleen in je bad doen, maar je kan het uh, bijvoorbeeld ook opsnuiven. En dan, wat voel je dan? Ja, dat is volgens mij een heel, uh, heel fijn, fijn gevoel, kennelijk. Maar we gaan er straks uh, uitgebreid over hebben met onze correspondent in Amerika. Ik denk dat hij het wel uitgeprobeerd heeft. Dat uh, lijkt me wel. Zometeen het nieuws van drie uur en daarna dus nog een heel uur nog steeds wakker Nederland. En nog veel meer muziek, zometeen dus uh, nogmaals bedankt heren en tot zometeen. Ja, uh, want zometeen gaan we gewoon weer verder. Maar ja, we moeten nou even plaatsmaken voor onze collega's van de NOS. Met het uh, nieuws en hoogtepunten uit het nieuws.